1 uur, door Almeegens met het NOS-journaal. Een Belgische geestelijke is door de jury van de rechtbank in Brugge... veroordeeld voor de moord op zeker vijf mensen. De diaken van 61 uit Wevelgem werkte als stervensbegeleider. Hij doodde onder andere zijn eigen moeder en zijn schoonvader... naar eigen zeggen om het waardeloze leven van een terminale patiënt in te korten. De komende dag hoort de man welke straf hij krijgt. Het verkeer moet vannacht en komende ochtend rekening houden... met gladheid door bevriezing en winterse buien... Door de gladheid gebeurde afgelopen avond op de A73 bij Nijmegen... een ongeluk waarbij zo'n 10 auto's waren betrokken. Een paar mensen raakten daarbij licht gewond. Op andere plekken op de A73 waren nog twee aanrijdingen. De Turing-gedichtenwedstrijd 2017 is gewonnen door Jan-Paul Rosenberg. Dat is vanavond bekendgemaakt in het NOS Radio 1-programma... met het oog op morgen. Met het gedicht Laatste Foto van de Vrede... won hij een geldbedrag van 10.000 euro. De jury noemt het een mooi apocalyptisch gedicht dat er niet voor schuwt om de lezer een ongemakkelijk gevoel te geven. De prijsuitreiking van de Turing-gedichtenwedstrijd vormt jaarlijks de afsluiting van de Poëzieweek. Op veel plaatsen in Nederland is een blauwe supermaan te zien. Een maan die dicht bij de aarde staat en daarom wat groter lijkt. De maan is niet blauw, maar omdat het de tweede volle maan in een maand tijd is, wordt deze wel blauw genoemd. Op andere plaatsen in de wereld was de maan door drie fenomenen nog specialer. In delen van de Verenigde Staten, Azië en Australië... waren een supermaan en een blauwe maan te zien. En was er op die plaatsen bovendien een maansverduistering. Omdat de maan dan rood wordt, wordt die ook wel bloedmaan genoemd. Vanwege de drie fenomenen werd dat een blauwe superbloedmaan. Het weer, vannacht mogelijk nog een bui, soms met hagel, natte sneeuw of onweer. De minima liggen dicht bij het vriespunt, plaatselijk kan het glad worden. Overdag eerst droog, met af en toe zon, later trekken opnieuw winterse buien over. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen. Straks uh, journalist en schrijver Corine Kolen... bekend van haar uh, artikelen over de liefde. Interviews met uh, gewone mensen over hun liefdesleven in de Volkskrant. En de Linda. En nu is er een uh, boek, De Zeven Wetten van de Liefde. We hebben een sessie opgenomen met muzikant Tim Knol. Dat hebben we eerder deze maand gedaan in uh, Amsterdam in een platenwinkel. En zometeen kunt u luisteren naar uh, wat hij heeft uh, gezongen voor ons en voor u. En F. Starik is deze week onze nachtpredikant, schrijver en dichter. nacht, F. Starik. nacht. De Oonderdag. derde. Ik heb vandaag gelachen om een filmpje dat op de sociale media eronder doet... Een rat staat zich in een gootsteen te wassen. Hij heeft zich van top tot teen ingezeept. Zelfs zijn kop zit onder. Hij wast zich met die aandoenlijke handjes van pootjes. Precies zoals een mens de zaak zou aanpakken onder de douche. Met dit verschil. Het water loopt niet. De rat schiet weinig op. Met zijn armpjes werpt, werkt hij de zeep alleen maar dieper zijn vacht in. Het dier kijkt er heel ernstig bij. Er wordt flink doorgewerkt. Hij ziet de camera dichterbij komen... maar laat zich niet afleiden van zijn taak. Een huisdier gewend aan menselijke aanwezigheid. Hij voelt zich niet betrapt. Hij kijkt in de camera met de blik van een hond die zit te kakken. Laat me maar even. We hebben een situatie hier... Later vandaag meldt een krant meer over het aandoenlijke filmpje dat op internet al miljoenen keren werd bekeken. Het ding is nieuws geworden. Hier zijn de feiten. Wat wij voor een rat aanzagen betreft een Peruaans knaagdier. Vermoedelijk een capybara of een pacaranja, gerekend tot de orde der cavia's. Dit verklaart het ontbreken van een staart. Een dier dat door de Peruaanse amateur-dj Gassé Corea is ondergespoten met zeep... en zich probeert te verlossen van het vermoedelijk bijtende goedje. Hij beweert zelf dat hij het dier vond toen hij de grootsteen wilde gebruiken in zijn woonplaats Huaraz. Ik hou van dieren... Dus ik wilde hem niet storen. Ik heb alleen maar gefilmd. Na ongeveer 30 seconden rende hij weg. Het is dus een prank van een klootzak die zijn eigen rat inzeept. En dat dan gaat staan filmen hoe het wanhopige beest zich van die rotzooi probeert te bevrijden. Een wetenschapper in de krant verklaart dat het dier veel en onnodige pijn is toegebracht, mogelijk zelfs schade. Hij benadrukt dat een dier nooit vrijwillig op de gedachte zal komen... zich eens lekker in te zepen. Dat is hoogst onnatuurlijk handelen. Alleen van een menshaap die heel veel mensen heeft zien douchen... is een dergelijk imitatiegedrag bekend. Dit zijn de feiten... Ik lees de achterkant van mijn gedachteloze lach. Het is allemaal de schuld van de onzorgvuldige waarneming. Luisteraar, mogen u rusten in de onschuld van uw waarneming. Wenst u uw nachtpredikant ook weer deze nacht. Lees altijd de achterkant van uw gedachteloze lach. De, dat achter, de achterkant van de waarneming en over het uh, mishandelen van een rat voor een uh, grappig filmpje. Waarbij gezegd moet worden dat, dat nu iedereen verontwaardigd is over de ene rat. Terwijl ze elders bij Bosjes gewoon door professioneel worden omgelegd. Nog je altijd. Dat, ja, natuurlijk. Je hebt toch de rattenbestrijding? Daar las ik toevallig vanochtend ook een heel stuk over. Ja, precies. Ja, daar ging ik ook op aan. Ja. Maar daar komt bij. ...dat ik ooit op een totaal ander filmpje een kunstenaar heb zien douchen... ...terwijl hij buiten op straat stond, op de stoep... ...en hij had de gijzer op zijn rug gebonden... ...en stond zich uh, volkomen natuurlijk te wassen... ...in die volstrekt onnatuurlijke situatie. En dat filmpje is al heel lang geleden... Maar dat maakte mij toch wel enorm gelukkig. Om die man uh, zich zo te zien reinigen. En die indruk krijg je van die rat ook. Dat lekker onbespied wassen. Dat hij gewoon, gewoon goed bezig is. En dat, dat de rat dat van zichzelf denkt. De rat die dus geen rat is. Nee, dat moet ook nog gezegd. Dat hoort ook bij de, de tweede waarneming. Meneer Starik, nacht en uh, gaarne weer tot morgen. Tot morgen, Pieter. Dag. Iels heeft een nieuw album dat uh, verschijnt in april. En, uh, het album zal heten The Deconstruction. En dat is uh, ook meteen de titel van de single. En komend voorjaar zullen ze ook optreden in Nederland trouwens. En, uh, we gaan nu luisteren naar The Deconstruction van Iels. <middels> Wat was dat met de deconstruction? De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. En de gast is journalist Corine Kolen. Ze is journalist met een bijzondere specialisatie, namelijk de liefde. Ze schrijft er wekelijks over in de Volkskrant. De rubriek Lusten en Liefde. Openhartige inkijkjes in het liefdesleven van gewone Nederlanders. Ze schrijft ook voor de Linda, over verlaten vrouwen. En ze heeft door de jaren heen meer van die rubrieken gehad. Over seks bijvoorbeeld. En nu heeft ze alle inzichten van al die jaren gebundeld... in een boek, De Zeven Wetten... Van de liefde. En daarin gaat het over uh, nou ja, alles wat erbij komt kijken. Verliefdheid, verlangen, seks, grote liefde, eeuwige pijn, pijn, trouw, uh, et cetera. Corinne Kole, hartelijk welkom. Dankjewel. Je schrijft in het begin, eigenlijk is het met, met alle risico's die je bent tegengekomen in de loop der jaren, misschien wel het grootste wonder dat mensen nog steeds verliefd worden. Ja, dat, en... dat er nooit iemand is geweest in al die jaren die zei: Nou, ik, ik kap ermee, ik doe niet ja. meer mee. Ja, dat vind ik ook heel erg mooi. Dat is ook de reden waarom ik het al jaren, al vijftien jaar zo fantastisch vind... om erover te schrijven. Dat iedereen maar weer, steeds maar weer probeert... terwijl iedereen weet dat liefde ook voor een heel groot deel gewoon pijn is. En dat je daar heel erg vaak in teleurgesteld wordt. En dat je dan toch maar weer probeert. De eerste fase die, die is dan ook het meest bijzonder. Dat mensen onbezonden daar gewoon toch elke keer induiken. Ja, ja. En, en, en ook echt ja recht op hun doel afgaan. Ja, nou, ik heb ontdekt dat er inderdaad drie fases zijn van verliefdheid. In die eerste fase daarin ben je echt totaal verbijsterd dat die ander je net zo leuk vindt als jij hem of haar. En die tweede fase, dat is dan zo'n fase waarvan je denkt van, oh nee, we zijn echt samen waanzinnig sterk en de wereld kan om ons heen instorten en wij zijn er nog. Nou ja, dan komt die derde fase en daarin moet alles nog bewezen worden of het ook echt liefde kan worden. Dan komen de verwachtingen en de teleurstellingen met de verwachtingen. Ja, dan komt de buitenwereld zo'n beetje binnencijpelen. En dan uh, en verwachtingen. En dan denk je van ja, die man met die altijd die fles wijn op tafel heeft... is natuurlijk reuze gezellig dat hij nooit let op de klok. Maar als ik een afspraak met hem heb, wil ik wel dat hij op tijd komt. Dus weet je, dan komen er ineens allerlei andere dingen. Gaan dan ook een rol spelen. En als, als die verwachtingen worden ingelost, dan kan het een liefde worden. En als dat niet gebeurt, nou ja, dan begin je gewoon weer lekker van vooraf aan. Je hebt altijd mensen die dan een paar jaar verliefd zijn... en daarna weer op opbreken en dan weer opnieuw beginnen. En toch weer opnieuw beginnen. Nou is het het bijzondere van jouw werk... dat je in je rubriek natuurlijk nooit oordeelt... Ik ja, bedoel, dat, dat zou jouw rubriek ook in de weg staan. Ja, ja. Terwijl je vast wel eens moet denken van hoe kon je nou zo naïef zijn? Ja. Of ja, dit heb je ook wel een beetje aan ja. jezelf te wijten. Tuurlijk, Tuurlijk, dat gebeurt voortdurend. Maar het is juist heel erg leuk om te proberen te begrijpen waarom iemand de dingen doet die hij doet. En alleen als ik dat kan, dan, kan, dan snap jij het leuk, straks, snap jij het straks als, uh, als lezer ook. Want anders dan denk jij als lezer ook van wat is dat voor onbenul. Wie, wie gaat een nou verhouding beginnen met de buurvrouw? En je weet toch dat je dan betrapt wordt. Maar als ik, dat, als ik hem begrijp waarom hij dat doet en ik kan dat zo opschrijven, ja, dan wordt het een leuk stukje. En hoe doe je dat? Hoe, hoe krijg je dat elke keer weer voor elkaar om, om je daar zo goed in te verplaatsen dat het voor de lezer begrijpelijk wordt? Ja, het is een kwestie van eindeloos doorzeuren. Dus je, iemand vertelt iets en is heel snel geneigd om over de, de mooie details heen te praten. Dus iemand vertelt: ik sta op een dansvloer, ik stond op een dansvloer en ik danste met hem, of ik zoende ineens met hem. En dan. Zeg ik nee, stop. Nu wil ik even dat je stopt en even vertelt hoe zoende je dan en hoe stond je dan en hoe hield hij zijn handen vast en dan dat je het helemaal als een soort film voor je ziet. En dan zoom je heel ver in, want die zoen, die wordt echt omschreven. Ja, die eerst zoen de lippen, wordt omschreven. dan die mond open, ja. dan kwam die, nou ja, et cetera. Ja, die ton nou ja en, en als je dat, dat kan invoelen, zou ik me zeggen, dan, uh, ja, dan wordt het heel begrijpelijk en dan, dan ga je overal in mee. Het boek zegt de, de, de zeven wetten van de liefde. Maar het, het mooie is nou juist dat er eigenlijk geen wetten zijn. Nou, eigenlijk zijn het de constanten van de liefde, inderdaad. En het is natuurlijk niet één wet. Het is niet zo dat je als je dit doet, dan heb je een uh, geweldige liefde. Maar er zijn wel een aantal voorwaarden... waaraan bijvoorbeeld de grote liefde uh, moet voldoen. En dat staat allemaal in het boek. Dus en door je daar bewust van te worden... door dat te lezen en door het te zien en op te merken... weet je oh, daar moet ik dus op letten... om die grote liefde misschien voor elkaar te krijgen. Noem eens iets... Nou, het heeft allemaal heel erg met, met een soort loyaliteit te maken. En met, uh, met uh, um, tolerantie. En heel erg met elkaar dingen gunnen. Weet je, mensen zijn zo snel geneigd om in een soort uh, uh, stramien te gaan zitten. op het moment dat ze een verhouding hebben. En zo hoort het en zo moet het. En dit. Uh, we moeten twee keer per week seks, want anders deugt het niet. Weet je, en je mag niet vreemd gaan. Je mag niet zoenen met iemand anders. Want dan, weet je, en als je op die manier over liefde denkt, dan wordt het ineens heel erg ingewikkeld. Gewikkeld. Want dan zijn er allemaal regels. Terwijl als je goed kijkt naar degene met wie je bent. En, je, en je, je realiseert je dat het iemand is die anders is dan jij. En andere behoeften heeft dan jij. En die bijvoorbeeld vijf jaar geleden ook iemand anders was dan nu. En over vijf jaar weer iemand anders zal zijn dan nu. Als je dat allemaal realiseert dan is het veel makkelijker. Om, met die, om daarin mee te gaan. En om te begrijpen dat hij af en toe heel anders reageert dan, dan jij zou willen. Maar dat dat helemaal niet met liefde te maken heeft. Maar dat het gewoon is omdat je twee andere personen bent. En dat moet vooral ook zo blijven. Ik geloof helemaal niet in team zijn. Of in een weet je jou, symbiose. Weet je, nee, totaal niet. Of dat maatjesgedoe waar iedereen het altijd over heeft. Ik, ik geloof daar niet in. En als je jezelf dat heel erg oplegt... dan verwacht je van jezelf dingen die, die, die helemaal niet kunnen. Dus hou ermee op. Je schrijft over jezelf dat je een gelukkige relatie hebt. En, ja, maar ook met gedoe natuurlijk. Met gedoe oh ja. ruzies, ja. Dat hij slordig is met uh, treintijden en dat jij dan geïrriteerd zit omdat hij niet komt opdagen of dat soort dingen. Ja, onder andere. Ook over restjes in de koelkast. En dat je dan denkt van... Jezus, dat, dat liefde ook dit moet zijn. Dat je dan... Weet je, je wilt eigenlijk alleen maar geweldig hebben. Je wilt eigenlijk alleen maar over al die boeken praten. En uh, die, over die films die je ziet. En dan krijg je een gezin. En dan gaat het ineens over... Ja, op tijd komen inderdaad. Is dat heel belangrijk. En op tijd eten. En uh, eten we vanavond dat restje uit de koelkast. Of ga ik gewoon lekker iets nieuws maken. Nou, als je daar allebei anders over denkt, dan valt er behoorlijk veel. Uh, te zeuren af en toe. Dat vind ik soms heel jammer. Maar hoe is jouw daarop veranderd door al die gesprekken? Bijvoorbeeld met verlaten vrouwen... die allemaal dachten dat het voor eeuwig zou zijn... en dat het goed ging. Ja. En dan ineens kwam dat, dat bericht... waardoor ze bleken... Ja die man helemaal niet te kennen. Ja, ja. Nou, het grappige is die verlaten vrouwen, dat doe ik ook al negen jaar. Dus dat heb ik er ook al uh, even vele tientallen van uh, geïnterviewd. En die verlaten vrouwen die zijn allemaal anders. Ze hebben allemaal ander opleidingniveau. Ze hebben allemaal uh, nou ja, ander werk. Maar ze hebben één constante. En dat is dat ze een conflictloos huwelijk hebben altijd gehad... tot het moment dat ze verlaten werden. Dat is eigenlijk een illusie. Ja, eigenlijk wel. En die vrouwen, en dat, dat, die, dat geven ze zelf ook toe hoor. Die, uh, die hebben allemaal zichzelf min of meer ondergeschikt gemaakt aan het gezin. Dus aan dat team waar ik het net over had. En aan die man vaak ook. En die, uh, dus die man die heeft kunnen schitteren. Die heeft gewoon zijn, ook zijn loopbaan kunnen doen. Zijn carrière en uh, zijn etentjes met zijn zakenpartners. En uh, die vrouwen die hebben zich altijd heel erg gevoegd en uh, gefaciliteerd. En die hebben de kinderen naar hockey gebracht en naar tennis... en uh, eten gemaakt voor die, voor die mensen en uh, die hij dan uitnodigde. En dat klinkt allemaal heel zwart-wit, maar zo, zo werkt het wel. En dan ineens dan, uh, ja, zij denken dat ze een geweldig uh, één zijn... en dan opeens komt die man binnen op een vrijdagmiddag en zegt... schat, ik moet je wat vertellen, zet het gas even wat zachter... ga even zitten op de bank, ik ga weg... En ik kom nooit meer terug. En dat is natuurlijk heel erg pijnlijk. Als je dan je hele leven en je hele zijn hebt uh, gewijd aan uh, ja, dat gezin. Aan zo'n vent. Aan zo en uh, aan die vent. Ja. Aan zo'n zo lul eigenlijk ook. Ja. Ja, maar ja, maar ja, misschien is het... Je, het, is, het is natuurlijk net zo goed haar fout. Weet je je moet ook af en toe... Uh, als, je, als je merkt dat die man zo'n beetje zijn eigen gang gaat... en als je merkt dat je elkaar kwijtraakt... is er misschien helemaal niks mis... met af en toe even flink de boel op scherp te, te stellen. Te zetten. En even te zeggen van... Ho, wacht even. En desnoods zo'n ruzie maken. Wat dat, ik denk dat dat minder erg is... dan alles zomaar weer toedekken. En, want dat dat is ook wat ze vaak doen. Ze begrijpen alles, weet je wel. Want ze weten dan best dat het niet goed gaat. Alleen, uh, ja, dan zeggen ze van... ja, nee, maar hij heeft het moeilijk. En ja, er is een fusie op zijn werk. En hij heeft het natuurlijk heel druk. En ik snap wel dat hij afgeleid is. Weet je wel, als je daar te ver in gaat... dan, ja, dan raak je elkaar kwijt. En jezelf. Laten we beginnen met uh, de kaarten. De aard van deze rubriek. Ik wil je vragen om een, uh, een vraag te trekken. Midden uit de tarotbox. Hoe heet dat? Taar. Wat is je grote succes, hemel? <laughs> Wat is mijn grote succes? Ik denk de drie kinderen die ik op de wereld heb gezet. Dat vind ik echt een waanzinnig succes. Nou, dat, dat, is ook, dat vind ik ook wel mooi dat je dat zegt. Ja? Maar ik vind, ik vind die rubrieken ook wel een, een prestatie. Omdat je, omdat je toch echt een heel eigen hoek hebt gevonden. Ja, maar ja, het is ook heel echt toeval. Weet je, je, je dat, dat vind ik wel net. Dus die kinderen ook. Is je, de beste dingen komen je toe in het leven door toeval. En uh, weet je, ik ben ooit een keer gevraagd voor die, voor die rubriek van Twee Kanten. Dat is 15 jaar geleden. Dat uh, interviewde ik een echt paar. Die moesten dan over elkaar praten. En uh, nou, dat was alleen maar omdat de twee anderen iets dergelijks hadden geprobeerd wat mislukt was. En mij lukte het toevallig wel. En uh, toen dachten we van nou, we doen het gewoon een paar maanden. En op een gegeven moment werd het zo'n succes. En daar waren we zelf ook verbaasd over, weet je wel. Dus ik weet niet of dat... Ja, succes vind ik... Ja, ik weet niet, succes vind ik ook zo'n... Misschien ben ik daar nog wel veel te gereformeerd voor. Om uh, over je eigen grote successen te kunnen praten. Nou, drie kinderen mag je een, een groot succes Ja, doen. want dat bestaat ook buiten mij om, weet je. Dat vind ik zo mooi aan die kinderen. Je, je zet ze op de wereld en je kijkt er met verbazing naar. Je denkt, wow, dit is zo echt helemaal te gek... dat die gewoon drie zelfstandige mensen aan het worden zijn. Laten we nog een vraag doen. Oké. Okay. Hoe zou je het liefst sterven? En dan bedoel je zeker met al je geliefden om je heen... Ja, of niet juist. Dat kan ook. Zoals een, zoals een kat sterft onder de bank. Uh, ja. Ik denk het laatste. Eenzaam? Alleen? Nou, niet eenzaam. Maar ja. ik denk niet. Ik, ik denk. Weet je, ik denk dat sterven. Nu we het dan toch over die kinderen hebben. Ik denk dat sterven. Iets is als bevallen. Als geboren worden. Het is. Het. Weet je, en, en dat heeft ook weer met die liefde te maken. Uiteindelijk ben je toch alleen. En dat, dat, het is een illusie, denk ik ook, uh, uh, om te denken dat je, dat je minder naar sterft als je geliefden om je heen zijn. Natuurlijk is het fijn als ze afscheid nemen. En natuurlijk is het fijn om in harmonie te sterven. Maar ik hoef ze niet allemaal aan mijn bed als ik uh, mijn laatste adem uitblaas. Daarvoor wel, maar niet op het moment zelf, denk ik. Snap je dat? Nou, ik zit erover na te denken of dat, uh, of dat eigenlijk zoveel zo uit zou moeten maken. Dat, dat, of, of mensen daarbij zijn of niet. Het is wat je zegt. Ik bedoel, iemand doet dat toch alleen. Ja. En het, is, het is een vrij, uh, maar ja, maar vrij zachte hoort, overgang. Ja, maar je hoort ook wel eens dat mensen dan. Weet je, dat uh, heel erg waken bij iemand die bijna dood gaat. En dan op het moment dat ze even niet opletten, dan gaat diegene ook dood. Dus ik kan me voorstellen dat dat dat sterven ook iets is... wat je misschien wel op dat moment zelf alleen wilt doen. Het is niet een sociale gebeurtenis. Het is niet iets wat je, wat je kan delen. Want je, bent, je doet het in je eentje. Je moet het, ik denk ook dat je het in je eentje moet doen. Laten we nog een vraag doen. Oei, lijk je op je vrienden. Ik heb één vriendin op wie ik heel erg lijk. En uh, ja, wij zijn eigenlijk helemaal hetzelfde. En ik zou, ik zou me geen raad weten als zij er niet meer zou zijn. Want dan, weet je, zij, ja, ik lijk op haar en verder lijk ik niet op mijn vrienden. Ik heb ook vrienden die heel erg sociaal zijn en heel erg uh, juist outgoing. En elke avond in restaurants zitten, daar kan ik alleen maar met bewondering naar kijken, want zo ben ik helemaal niet. Hoe ben jij dan? Oh, ik zit het liefst op een, onder een dekentje uh, op de bank met een boek en muziek aan. Dat vind ik het allerfijnste. Gewoon lekker in mijn eentje. Als een, uh, een hermit, wat leuk. Ja. We gaan nog een vraag uh, doen. Wat voelt lekker? Ja, daar kan je alle kanten mee op. Nou ja, een dekentje muziek. Ja, nou dat voelt lekker, Ja. Het voelt ook heel lekker om in je eentje in de auto te zitten. En gewoon wat na te denken. Vind ik ook heel fijn. En de liefde voelt lekker op zijn tijd. Maar ook niet lang, lang niet altijd dus. Um, een kat op je schoot. Dit klinkt wel heel, heel wee. Wat vind jij lekker? Nou, wat je net zegt. Zo, zo de, ik vind de nacht lekker. Als het dan helemaal stil is en dan... Uh... In zo'n auto en dan de muziek ja. aan. En dan de, daarin in zitten. Dat vind ik heel lekker. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, en een goede auto ook. Ja, een beetje goede auto. Go ja, die lekker zoeft. Ja, die, een auto die zoeft. Ja, ja dat vind ja. ik ook. Dat, ja. dat, dat soort dingen voelen ja. lekker, vind ik. Ja, dat vind ik, ook, vind ik ook. Een auto kan sowieso heel erg lekker voelen. Gewoon het idee dat je die dat portier dicht slaat. En dan dat zo'n doffe klap. Dus niet te blikkerig, maar een doffe klap. En dan die be leren bekleding. En dan starten en wegrijden. Dat voelt eigenlijk heel lekker. Gewoon onderweg zijn en niet aankomen. Maar gewoon door blijven rijden. Ja. ja. We gaan nog een vraag doen. Wat wil je laten worden? Dat vind ik een hele grappige vraag. Want... Ik heb altijd heel erg het gevoel dat mijn leven nog moet beginnen. En dat is natuurlijk heel absurd, dat snap ik ook wel. Dus als ik het tegen vrienden zeg, die zijn allemaal heel vaak een beetje aan het afbouwen. Weet je? Die lopen dan zo 55, een ouder. En ik denk van, nou, we gaan even kijken, al nou een paar jaar en dan stoppen we ermee. Maar ik heb altijd het idee dat, ik, dat hierna nog een heel leven is. En dat vind ik ook heel fijn, want dan heb je... Ja, dan heb je altijd een soort perspectief. En dan kan er ook altijd weer iets heel anders gebeuren. Lijkt me heel naar om uh, het idee dat je gewoon nu de rest van je leven... Um, ja, over liefde blijft schrijven en dan gebeurt verder niks meer. Je gaat op een gegeven moment met pensioen. Of nog erger, mensen die, die zeggen... ik moet nog acht jaar en dan mag ik met pensioen. Ja, dat je ja. aan het afsluiten bent. Ja, ja, dat je niet de... nog een nieuw project ziet ja, komen. Ja, precies. Ik heb altijd het idee... dat er echt enorme vergezichten nog voor mij, uit, uh, voor mij opdoemen... En ik snap ook wel dat het een beetje pathetisch is op, op een gegeven moment. Maar het houdt mij aan de gang. En het houdt me levendig. En het houdt me nieuwsgierig. En ik denk dat nieuwsgierigheid echt een van de allerbelangrijkste dingen is. Zeker voor een journalist. Maar sowieso voor mensen. Dat is waar die, die mannen op hopen die dan bij een vrouw weggaan aan 27 jaar. Wat, een nieuw leven. Die hoop op dat nieuwe perspectief. Ja, maar dat is dan... Ja, maar da daarin maken ze zich weer heel erg afhankelijk van een vrouw of van iemand. Terwijl ik denk, het is natuurlijk veel mooier als je dat helemaal uit jezelf kan halen. Als je daar authentiek in kan zijn en, en onafhankelijk. Lijkt me ook duurzamer. <laughs> we, gaan, we gaan nog één, uh, één laatste vraag. Nog dan. één vraag? Welke vraag wil jij graag dat ik beantwoord? Nou, er zitten er wel een paar tussen, maar er zitten ook een paar, een paar ja, wat Waarom mindere tussen. Waar kies jij er niet een van? Me? Zal ik er eentje kiezen ja. voor je? Doe het gewoon blind hoor. Wat wil je aan je kinderen meegeven? Oh, god, ja, dat is een goeie. Ik wil aan mijn kinderen meegeven dat ze. Um, hun. Um, nou ja, dat ze ook die nieuwsgierigheid achterna gaan. En dat ze zich niet door anderen laten vertellen wat ze moeten doen. En dat. Uh, ik denk dat iedereen een, een echt talent heeft. En ik heb geen typische kinderen die. Per se heel goed kunnen leren of die uh, weet je wel die gewoon een school doen en dus gaan studeren en dus en zij moeten alle drie en zeker de oudste twee moeten een, een, een hun eigen helemaal een eigen weg vinden en ik, daar zijn ze mee bezig en ik hoop dat ze daarin volharden en dat ze gewoon echt die uh, ja die weg uh, op, op hun manier uh, kunnen afmaken en voltooien en daar een voldoening vinden en daar zou ik ze graag in willen stimuleren dat is mooi, want dat spreekt ook heel erg uit jouw, uit jouw werk... wat je schrijft over de liefde. Dat er, er is niet echt een normaliteit. Nee. Dingen zijn niet raar of, of je hoeft nee. dingen niet af te wijzen. Nee. Alles nee, kan ja. zolang iemand het voor zichzelf goed doet voor de ander ja, goed doet. Ja, ja, ja, precies. Mijn zoon bijvoorbeeld die zat op de uh, HAVO en die vond er geen zakken aan. En die, die hield ook helemaal niet van lezen. En die dacht van, ja, ik kan, die heeft twee, twee maanden op de jaar gezeten. was natuurlijk ook niks van hem. Maar waar zulke dikke boeken? Toen dacht hij, weet je wat, ik ga gewoon een eigen bedrijf beginnen met videofilmpjes. En dan kunnen al die leerlingen na mij, hoeven nooit meer een boek te lezen. Dus die kunnen dan gewoon alleen nog maar die filmpjes bekijken. Dat, dat vind ik is zo grappig, terwijl je, je kan ook denken als ouder ja, je moet gaan studeren, je moet weet je, maar je moet gewoon heel goed kijken naar wat een kind, wie een kind is en wat dat kind wil en waar die behoefte aan heeft en elk kind, voor elk kind is dat anders en ik denk dat dat je taak is als ouder op deze wereld, om dat te zien om heel goed te kijken naar die kinderen De Zeven Wetten van de Liefde heet het boek. Corinne Kolen, dankjewel graag gedaan Hugh Coltman die is uh, een van de leden van de Britse bluesband The Hoax. Maar hij heeft ervoor gekozen om uh, alleen verder te gaan. En dit is dan de nieuwe single It's Your Food Working. Frans britse zanger Hugh Coldman met It's Your Foodle Working. Eén minuut gemaakt door Laura Stek en deze heet Rennen. Pst. Eén minuut. Ze is aan het rennen. Waarom? Waarom rent een jonge vrouw overdag in de stad? Waarvoor?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 Afgelopen maand in een van de passages van het Amsterdam Centraal Station... was er een project, Daily Traces, waarbij kunstenaars ter plekke tekeningen maakten. Zo'n 200 in totaal en vanavond zijn die verkocht. En daarmee is het project ten einde. Aan de telefoon een van de initiatiefnemers van het project. Liesje van den Berg, kunstenaar. Goedemiddag. nacht. Wat was het vertrekpunt van Daily Traces? Wat was de gedachte? De gedachte is eigenlijk uh, uh, precies eigenlijk een jaar geleden ontstaan. Um, met Emmy Bergsma heb ik op 1 februari eigenlijk besloten in januari om op 1 februari dagelijks aan elkaar tekeningen te sturen via WhatsApp eerst, om gewoon uh, ook het onderzoek van, dat je maakt in tekeningen uh, met elkaar te delen. Dus niet alleen een afgetekening, maar ook de schetsen of de tekeningen die je tussendoor maakt. En uh, langzamerhand zijn daar uh, eigenlijk de andere drie kunstenaars nog bijgekomen. Marleen Kappa, Katelijn van Goor en Myrna Limoen. Uh, nou ja, en toen we de vraag kregen of we de ruimte in de Amstelpassage konden vullen... dachten we van ah, laten we dan daar ter plekke dagelijks tekeningen maken. Wat we al digitaal eigenlijk deden met elkaar uitwisselen. Maar dan gewoon live met het publiek. Dus elkaar motiveren, inspireren, uitdagen via tekeningen... maar dan gewoon op een fysieke locatie... en dan met allemaal pottenkijkers er ook nog bij. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus iets wat je normaal intiem in je studio doet... waar niemand uh, ziet wat je eigenlijk uitspookt... Uh, nu eigenlijk heel openbaar. En daarbij ook nog hebben we ook nog gekozen om gastkunstenaars uit te nodigen om ook echt een gesprek te hebben over ja, hoe ga je eigenlijk te werk... En, uh, wat, hoe pak je een thema aan? Of op welke manier teken je? En om dat ook met elkaar te bespreken. En met een, met een duizelingwekkend hoge productie. Ja. ja, ja, ja. Hoe, Hoeveel tekeningen heb jij zelf gemaakt? Oh, uh, ik had er uitgerekend. Ik heb het volgens mij dertien dagen geweest. En ik denk dat ik er ongeveer... Nou ja, toch zeker... De meeste dagen zeker drie heb gemaakt en soms wel meer. Dus dat is, nou ja, dat is een hoge productie. Ja. En wat, ja, dus heeft, wat denk... heeft het je geleerd? In, in welke zin ben je, ben je andere dingen gaan maken door, ja, door al die impulsen die je daar vond? Um, het is vooral ook eigenlijk dat het door dat je daar... Wat heel, heel, je begint eigenlijk elke dag met een blanco vel of een leeg vel. En je komt daar met een... Of je zit er alleen of met een gastkunstenaar en je weet eigenlijk niet wat er aan het eind van de dag uh, aan de muur opgehangen wordt. En dat is toch elke keer ook weer een spel. En dan, ja, je komt, uh, je komt heel erg jezelf tegen in je eigen werkwijze, wat je wel prettig vindt, wat je niet prettig vindt. Maar ook, ja, je ontdekt ook nieuwe dingen doordat iemand iets anders doet. Of iemand vindt de tekening af en, de ander, en jij denkt, nou... Ik er kan nog iets. Of iemand gaat ineens in jouw tekening verder... en die doet er iets heel anders mee. Uh, ja, je leert eigenlijk je eigen werk uh, door de ogen van anderen zien. Was dat altijd comfortabel of was het ook irritant? Uh, meestal was het wel comfortabel. Maar ik bedoel, er zit wel de, de onzekerheid kom je zeker tegen. En ik denk dat we allemaal met, wel met heel veel respect naar elkaar... In elkaars werk werkten, maar niet. Dus dat. Ja. Dus dat was. Een, er is nooit een conflict in die zin geweest. Dus tijdens het tekenen. Nee, dat werd altijd wel weer uh, al tekenend opgelost. Als, er, als je misschien ergens niet mee eens was, dan, uh, dan pakte je gewoon de tekening terug. En dan. dan zorgde je dat je er wel mee eens was. Maar soms als je dan langer kijkt, dan snap je ook waarom iemand een ingreep deed. Dus dat is eigenlijk. Ja, nee, geen confrontatie in die zin. En vanavond uh, werden de tekeningen ook verkocht. Was er veel belangstelling? Ja, ja was heel uh, ja, veel belangstelling. Nog niet alle tekeningen zijn verkocht, maar toch uh, zo'n uh, zeker twintig stuks. Dus dat is, uh, dat is, een, uh, dat is een mooi aandeel. En als mensen nog willen, zijn ze nog via Facebook uh, te uh, bestellen, zeg maar. En ook te zien. Het einde van een uh, mooie periode en een interessant uh, project. Liesje van der Berg, dankjewel. je wel. Ja, oké. Okay, tot ziens. Above and Beyond is een Brits trio. Ze zijn uh, ook actief als uh, remixers, dj's, producers. En de laatste jaren zijn ze steeds meer muzikant geworden. Ze werken dan ook samen met verschillende zangers. En dit is het nummer Always met zangeres Zoe Johnston. Get back to nothing. What was underneath? Six in the morning. Brush your teeth. Take the daylight. Clean the dirt. Awake at the roadside. Take a walk in the night Though you're terrified Gotta go through heart All you could be Is in your heart So watch the jet trails And satellites Happy birthday Enjoy your flight Take a walk in the night Your terrified Dit was uh, niet uh, Always van Above and Beyond, zoals ik uh, aankondigde. Dit was een andere Always van Touring Breaks. Ook mooi. Ik hoorde een artiest heette Peter Kees. Die heeft uh, ooit in de jaren zeventig uh, uh, met zijn bandleden van The Nerves... het liedje Hanging on the Telephone geschreven. En ik dacht, van ik moet zo'n soort liedje maken met... Uh... Of ik moet in ik zo'n soort liedje maken met van die, die gekke invoeren. dat gitaarintro van dat nummer. Hoop ik dat het een beetje Peter Case-stijl heeft gekregen. Uh, ja, en, en waar, het, waar gaat het over? Uh, het, voor mij is, is de tekst vrij duidelijk waar het over gaat. Ik kan er niet al te veel op ingaan. Het gaat een beetje over een donkere tijd. Uh, mijn, ik heb drie soloplaten gemaakt. Uh, en uh, toen kwam een ander beetje de Miseries. En nadat, nadat de Miseries klaar was, kwam ik eigenlijk een beetje in een zwart gat terecht. Doordat ik uh, niet meer zo goed wist met wie ik... Uh, iedereen met die mij een beetje het succes had gebracht... De, die afgelopen jaren, die was die verdwenen. Ik moest uh, opeens helemaal zelf doen voor mijn gevoel. En dat was nogal een... Uh, ik, ik vond het nog wel, uh, heftig voor om, dat, om daarmee te dealen. En dat, dus die tekst gaat daar een beetje over. Uh, Blind Eye heet dat nummer. Can't be tamed by life. An empty page to ease the mind. A tale without a storyline. I closed the book of wasted time. Dit is een solo artiest uit de jaren 60, waar ik groot fan van ben. Ik hou heel erg van die oude soul, van die deep soul. Zolang er geen bakstrijkers bij je zit, vind ik het eigenlijk mooi. Dus alles van wat Motown is, werkt niet zo heel erg zot op. Maar de deep soul, met een paar mooie blazers, een simpel goed bandje en een geweldige zanger of zangeres, daar kun je mij heel gelukkig mee maken. En Don Covey, dat is, ja, is een absolute held in dat genre. Hij schreef ook zijn eigen liedjes, wat niet elke song dat deed. Ja, geweldige zanger en uh, groot fan. Toen dacht ik, ja, toen mensen vroegen dacht ik, dan spreek ik een liedje van Don Cove. Please be there. ZANG Please be there at night at the usual. At the usual place. Dankjewel. Ik had een hele goede intense band met mijn oma. Een paar keer beweging daarheen en was echt een top, top vrouw. Ik was in 89 en als leeftijd daar maar een getal. dan maakt het eigenlijk geen hol uit natuurlijk. een heel klein liedje. Wat ik schrijf net zoals overleden. Ik, ik was er echt kapot van. En uh, dat liedje als ik dat nu dan speel, dan, dan heb ik daar naar de vind, dat vind ik zwaarder. Daar moet ik wel even van bij komen. Ja, de beelden van mijn lieve oma komen dan weer terug. Ja, het is heel erg uh, misschien heel erg uh, achter, maar het is wel wat het is. Roses and bloom, in the room In the middle of love shine so bright Despite the heartaches and pain You had in the past You always try to catch The sunny side of life Sleep well tonight We'll see you in the morning Sleep well our Live on in our hearts forever and a day. Oh, I'm sitting all alone in your house near the water. I'm thinking. Thank you. Een sessie die we eerder deze maand opnamen met Tim Knol. Hij heeft een nieuw album dat onlangs uitkwam Cut The Wire. En deze sessies doen we eens in de twee weken in Velvet Music in Amsterdam. Voor meer informatie vpro.nl slash nooit meer slapen. Aanstaande vrijdagmiddag is er weer zo'n sessie. Poëzie van Runa Svetlikova. Dit gedicht heet Maak je zinnen af. Maak je zinnen af. Er zijn altijd van die dagen. Van die dagen die je liever... ...en andere dagen waarop je liever niet, nee. Dagen met en dagen zonder dagen. Dagen waaraan je helemaal niets... Dus wij willen dat die verdomde waarom-dagen, waarop het lijkt alsof je altijd alsof, laat ze komen, laat ze gaan, laat ze. Uh, ja, dat is uh, het eerste gedicht van mijn nieuwe bundel, uh, die zal iets heten met om je hond en je demonen aan de lijn te houden um, en het is eigenlijk een, een, een bundel die ik uh, geschreven heb nadat ik echt een heel erg zwaar jaar had en het is een poging tot uh, literaire braakpoëzie um, waarin ik dacht van: ik wil gewoon alles van mij afschrijven en ik wil dat doen op een manier die toch literair verantwoord is en het, de oorspronkelijke versie ervan heette uh, Twaalf tips om de hond en je demonen aan de lijn te houden. En toen waren het twaalf gedichten. Die uh, heb ik ondertussen helemaal uitgebreid en nog bijgewerkt. Maar de bedoeling blijft eigenlijk hetzelfde. Het zijn uh, literaire tips om, uh, om een kutjaar te doorstaan.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 Runa Svetlikova was dat met het gedicht Maak je zinnen af. Morgen in nooit meer slapen is Robbie Duiveman te gast. Hij is verantwoordelijk voor de kostuums en de kapsels bij de Nationale Opera en het ballet. En die hebben een grote uitverkoop van 4000 artikelen komend weekend. Dat allemaal morgen in nooit meer slapen. En voor nu wens ik u een hele goede nacht.